Bent u Spanjaard? Uh, sin porcé. En u werkt hier als secretaris? Uh, ja, op vraag van de rector.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 Hoe zult jij ons gesprek met die secretaris omschrijven voor mij? <laughs> ons gesprek omschrijven? Zeven niet, hè. Je weet wel wat ik wil zeggen. Wat is uw gedacht? Tijdverlies. Na alles wat we van die secretaris gehoord hebben... ...kan ik me moeilijk voorstellen dat een gerenommeerd instituut... ...als het Europa College iets met een kunstdiefstal te maken kan hebben. Gerenommeerd instituut? De mensen die daar werken doen het toch ook maar voor hun boterham? En als er één bij is die de kans niet wil laten liggen om een slag te slaan... ...heeft dat met het college zelf toch niks te maken? Het is dat waarschijnlijk wat de daders ons willen doen geloven. Dat er zo ene bij is. Ja, en die sporen op de muur dan? Dwaalsporen. Om ons op het verkeerde been te zetten. Hmm. Bewijs dat is? Ja, dat heeft Klaas Vermeulen al gedaan. Terwijl wij bij Serossa zaten... ...heeft hij met zijn team de tuin van het college ter hoogte van die scheidingsmuur... ...met het museum al grondig nagekeken. Ah ja, en? Niks gevonden... Geen afgeschilverde verf langs die kant, geen uh, stuk planten, geen voetafdrukken in het zand, nada. Als de dieven langs daar zijn weggevlucht, euh, dan moeten ze wel weggevlogen zijn. Nou, oh, vergens zijn opgesprongen. Ja. Een dak of zo? Dat minstens zes meter verder ligt. Een, uh, een sprong van die muur? Ik zie dat niemand doet. Carloois is zijn beste tijd misschien. <laughs> en dan nog met een triptiek onder de arm. Nee, nee, nee, nee, nee, dat ze via het college zijn weggeraakt. Uh... Mogen we vergeten? Hier, links in. Moet dat is. Voor het bureau is het toch recht door? Juist, en daarom gaan wij nu naar links. Naar Lestamine. Na drie tassen college koffie heb ik recht op serieuze drank. Hola, Dime. Ben je alleen? Joder, tío, ik had u toch gezegd? Niet op je werk te bellen, ja, pero tenemos que... Wat is er zo dringend? Moet je dat nog vragen, amigo? De hele zaak moet weer bekeken worden. Jullie willen ermee doorgaan? Meer dan ooit. Je hebt ons je volledige medewerking toegezegd. We rekenen erop dat u je, je aan je woord houdt. Pero... Hort al rojo en kom zo snel mogelijk af. Hoe vandaag? Si, esta noche, vanavond. Maar er is hier overal policia. Claro, maar ze zoeken de dieven. Wij mogen toch als drie Spaanse vrienden wat bijpraten, hè? Te esperamos, adiós. Voilà, zeg? Een duvel en een platwoordertje zeg. Merci. Dank u, Johan. Ja, hoe is dat nu eigenlijk met Versailles commissaris? Heb je nog wat van hem gehoord? Nee. Geen nieuws is goed nieuws, hè? Hm. Zie je hem eigenlijk nog terugkomen? Afwachten. Maar hij had geen beter moment kunnen kiezen om het af te bollen. <laughs> Joch, ja, het is wat hij aan het andere is, hè, met 3? drie. Ja, je hebt het ook al gehoord. Ah, de commissaris heel de stad spreekt erover. Ja. Weet je wat daarmee gedacht is? Nee, zeg het eens. Die diefstal heeft te maken met die Spaanse expositie. Ah oh, ja, hoe dan? Dat dat, dat dan allemaal begin is? Gij denkt dat er nog gestolen zal worden. Oh, maar van eens! Heel de Hebrug, ja, he. dat is voor kunststielen, just het zaastelen, een pot syropen voor de vliegen. Dat ze het uitlaten, hè? Ja, weet je dat ze het gewoon komen vragen of dat ze me misschien komen Nee, nee, nee, nee, nee maar ja. je weet toch wie er verantwoordelijk is voor de beveiliging van heel dat spel? Ja, ook. Ni die met wisse voet dat ik nu aan het spelen ben. Het is goed dat gij het zijt. weet je wat, commissaris? Drink de fijne jen en mijn kosten. Goed. Ja, mogen we zijn? In de val getrapt. Ja, weet je waarom? Omdat ik daar zelf ook al aan gedacht heb. Dat ze zullen terugkomen voor meer? Dat ze het He? alles gaan proberen. En er bestaat volgens mij een verband tussen die Brugia en de diefstal in het Groeningen Museum. Nou, Hierombos Bos was toch in Spanje? Ja, zoveel weet ik ook nog wel af van kunstgeschiedenis, hè? Dank u wel. Wat is dan het verband? Geen idee voor het moment. Het is zuiver een kwestie van vingerspitsengevoel en ingebakken wantrouwen tegenover dingen die al te vanzelfsprekend zijn. Zoals? Die sporen op die muur. Hoe oh, nog eens. Ik, ik, ik dacht dat we het erover eens waren dat... Ja, dat die, die... ze vals zijn. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar stel eens dat de dieven zo hebben geredeneerd. We laten sporen achter voor de flikken, maar dat zijn geen uilen... ...en die zullen zeker ontdekken dat die sporen vals zijn. En... Dat is dus gebeurd. En dan komen die flikken tot de conclusie... ...dat er niet in de richting van het Europa College moet worden gezocht. Een volledig akkoord. Ik niet.